Goedemorgen, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Krijgen we een kabinet met PVV, NSC, VVD en BBB? Dat antwoord op die vraag zit eraan te komen. Morgen is namelijk de deadline. Er worden stappen gezet, maar volgens politiek verslaggever Xander van der Wulp... gaat het waarschijnlijk vandaag niet meer lukken. Vooral over de financiën zijn ze het nog niet eens. Ze willen ook dat bedrijven niet te veel extra belasting gaan betalen en ze willen zich houden aan de begrotingsregels. Dat schuift allemaal nog heen en weer, terwijl ze over onderwerpen als asiel en stikstof het wel eens zouden zijn. Dus uh, er is bij alle partijen hoop dat het echt gaat lukken. Ja, het ging vandaag ook nog veel over een andere vraag. Wie gaat dat nieuwe kabinet leiden? De naam van Ronald Plasterk zingt rond in de Haagse gangen, maar is niet bevestigd. Bij een varkensbedrijf in Groningen is vanmiddag een grote brand uitgebroken. In de schuur zaten honderden varkens. Die zijn volgens de brandweer waarschijnlijk allemaal dood. Er kwam veel rook vrij. De brand bleef beperkt tot één schuur. Een veearts controleert hoe het met de dieren in de andere schuren gaat. En de politie heeft een man opgepakt vanwege de vernielingen gisteren in de Universiteit van Amsterdam... bij een pro-Palestijns protest. De arrestatie was gisteravond op de Dam. Na een vreedzaam protest gingen een aantal demonstranten het gebouw van de UvA binnen. En richtten daar vernielingen aan. Aan het einde van de middag maakte de ME een einde aan de bezetting. De nu opgepakte man werd later herkend en alsnog aangehouden. En een scheidsrechter die afgelopen weekend een amateur-kampioenwedstrijd in Noord-Holland vloot... mag van de KNVB nooit meer een wedstrijd fluiten. Die schrijdrechter vloot de wedstrijd tussen twee amateurteams uit Noord-Holland. En daarin gaf hij vier rode kaarten aan de ene partij. Daarna verlengde hij de wedstrijd met een kwartier in het voordeel van het andere team. En daarna vierde hij het succes met die laatste club mee na afloop. Ja, het Ja, hij zong een liedje tussen de feesten de spelers en hield de gewonnen schaal omhoog. Nou, de KNVB zag de beelden en hoorde de verhalen en heeft besloten dat hij nooit meer namens de bond een wedstrijd mag fluiten. Een scheids moet volgens hen altijd onpartijdig zijn. Het weer in het zuiden, midden trekken er wat buien over. Later vanavond en vannacht is het weer droog. Morgen een mix van zon en regen bij een graad of 25. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.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 Gisteren nog gedanst. Ze is dubbel zo mooi en swingt geducht. Het trusje is weer terug. Hij weet je hoe ze swingde, hoe ze swoon. Hij heeft de boel op stelte in Treslaan. Ze tapt, ze tipt dood, zingt en zucht. Het trusje is weer terug.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 Ja, dat komt zo voorbij. Na Lilian gaan we naar um, Parijs van 1953.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 Thank uh you. -huh. Diana. En van Diana gaan we naar Emma, lieve Emma, sweet Emma, door uh, de provisorka jasband.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 Stefanie door de Base Brothers gaan we naar Dave Brubeck. Zijn vertolking opgedragen aan Katie, Katie's Walt.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 My heart is gone Oh, mama, dear mama I'm glad I took the key Please don't wait up for me That moon's here again